Uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Hevige regenval leidt in Tokio tot grote problemen. In 12 uur viel er 400 mm regen. Op sommige plaatsen viel 100 mm binnen een uur. De regen was het gevolg van een orkaan. Een trein ontspoorde door een modderlawine. Veel spoorverbindingen liggen plat. Verder staan talloze wegen onder water. En de meeste vluchten zijn geannuleerd. Er Dreigen meer overstromingen doordat de rivieren al het water niet aan kunnen.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 Passagiers van wie de vlucht is geannuleerd kunnen kosteloos omboeken of krijgen hun geld terug. In Rio de Janeiro was vannacht de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen. IOC-voorzitter Thomas Bach noemde het prachtige spelen in een prachtige stad. Na een korte show betraden de atleten het Maracana-stadion... onder wie de draagster van de Nederlandse vlag, de Olympisch turnkampioen Sander Wevers. De Olympische vlag werd overgedragen aan de gouverneur van Tokio. Daar zijn over vier jaar de Spelen. Het weer bewolkt met soms regel van buit, wordt maximaal 22 graden. Pas in de avond wordt het op de meeste plaatsen droog en klaart het op. Morgen is het zomerweer, de zon schijnt dan volop. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 richting Amsterdam vanuit Apeldoorn... tussen Barneveld en Hoeverlaken, 3 kilometer... tussen Naarden en Muidenbergen 6 kilometer... vanwege de uitgelopen werkzaamheden er is maar één rijstrook open... Van Utrecht naar Amsterdam, de A2 tussen Utrecht, Luidse Rijn en Breukelen, 3 kilometer. Tussen Vinkenveen en knopend Holendrecht, over 8 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Op de A4 naar Amsterdam vanuit Den Haag, tussen Hoogmade en Roelof Arendsveen 3. Op de A4 naar richting Rotterdam, verknopend Benelux, 2 kilometer. De A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aanstarten met de A10 2 kilometer. Technische problemen op de A7, Hoornzaandam, tussen A van bij de Wormer. 15 kilometer fietsen, de spitstrook kan niet open. En Op de A9, Diemen Alkmaar voor Battenvoerdorp. 8 kilometer na een ongeluk, twee rijstrookken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Even na drie uur, welkom terug bij Zandvoort op zaterdag bij CFM. In dit uur begonnen we met Doa Lipa en Be The One. Nou, we schakelen snel live over naar het circuitpark Zandvoort. CFM Race Radio, Pit Report. Ja, want daar is de Formule 3 race aan de gang. En Willem van Dessen is daar live bij voor ons. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag. Ja, dat komt Roep, zoals je zei... De Formule 3 race is bezig, een race over de uh, 12 ronde. Het is eigenlijk de kwalificatie uh, voor de race van morgen. De einduitslag van deze race is de startopstelling van de race van uh, morgen. Het was Kellen uh, uh, Eliot, uh, de Engelsman van het Van voor de racing team, niet vol precies wist te kwalificeren. Op de tweede plaats was het uh, de Zweed Joel Eriksson en op de derde plaats uh, Alex Albon. Nou, bij de start was het toch uh, Joel Eriksson, uh, die uh, het beste in de slot uh, viel. Hij leidt nog steeds de wedstrijd, uh, waar we inmiddels al in de achtste ronde zitten, met op de tweede plaats uh, Callum Illard. En op de derde plaats is het nu uh, de Vin uh, die uh, eveneens uh, door Red Bull gesponsord, uh, Nico uh, Kari, uh, een 16-jarige vin. Dus uh, jongen met toekomst nog wel een zeker wanneer je uh, Red Bull als backing heeft. Kijken we nog even verder in het veld. Dan uh, vinden we op plaats 6 uh, vinden we uh, Pedro uh, Piquet. Geen onbekende naam in de racewereld. Uh, natuurlijk, Piquet. Uh, Nelson uh, Piquet. Zijn vader, drievoudig wereldkampioen uh, Formule 1. En ook uh, Nelson Piquet is hier aanwezig. Oké. Okay. Dus ja, dat is wel, uh, wel bijzonder uh, dat hij vandaag uh, op het circuit is, uh, Willem. Nou ja, hij heeft uh, tijdens DTM gezien ook, want toen rijdt hij ook de Formule 3, rijdt hij ook zijn uh, zoon mee. En die was er ook, de overige Formule 1-rijders, ja, ook uh, Ralf Schumacher, is hier, die heeft een uh, eigen team in die uh, Formule 4... Ook die is aanwezig, dus uh, ja, er is toch wel wat uh, Formule 1... Uh, of voormalig Formule 1 mensen uh, die ook aanwezig zijn... hier op het uh, Spiepark Zandvoort. Geweldig. En waarschijnlijk dat er ook wat uh, toekomstige Formule 1 uh, mensen... hier op het Spie aanwezig zijn. En goed uh, dat ze zo voor het weten te vinden, Willem. Ja, zeker wel. Zo is het. Nou, de Formule 3 is uh, bijna ten einde. Weet je wat we gaan doen? We komen straks over twee platen weer bij je terug. En dan uh, weten we wie deze race gewonnen heeft. Is dat dan een ja, goed plan? Die dan morgen gewoon op de oppositie vertrekt. Uh, Uiteraard, dankjewel Willem voor deze vanaf het circuit Park Zandvoort. Uur 2. Dolly, ben je er klaar voor? Dolly niet. Waarvoor? Ben je er klaar voor? Uur 2, of oh, niet? Ja, natuurlijk wel. Natuurlijk, ja, natuurlijk wat ja. gaan we doen dan? Uh, uur 2 gaan we. Uh, de evenementenagenda gaan we doornemen. Oké, okay, en oh. uh, ja, zo meteen over twee platen naar uh, Willem van Zee terug op het circuitpark Zandvoort. Ah, ook meer, leuk. Zandvoort, goedemiddag en leuk dat jullie allemaal luisteren en hou de radio lekker aan, hè, want tot aan vijf uur krijg je heel veel lekkere muziek en informatie. Samen met Dolly en met mij en nu de Doobie Brothers. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta Put in them hours, I'ma make it harder I'm sending pickup to picture, I'ma get you fired I know you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 Make it clap, no one for me Take it to the ground, pick it up for oh, yeah. me Look back at it all, I'm for me oh, yeah. Put it right like my time She oh. She it like a 63 oh, I'ma buy a new CELINE oh. Let her ride in the forum with me Oh, she the bae. I'm her boat. Yeah. And she down to break the rules Ride it down, she gon' go I'm gon' jump, she finesse I fight boo, she take that Mijn baas wil er nog steeds niet aan, Dolly. Work from home. Nee, nee, nee, nee. nee. Gewoon komen, jij. Ja, gewoon Kom, komen. Zo werk ook. En hier zit <laughs> zitten aan mijn tafel. Zo is het. You're de fifth harmony. In work from home. CFM Race Radio. Pit Report. Bit report. Ja, we schakelen weer live over naar het CP Park naar Willem van deze. We hebben zojuist de Formule 3 race gehad. En uh, ja, jij hebt uh, de race voor ons gevolgd. En weet wie hem gewonnen heeft, Willem. Ja, de Rot die race is zojuist afgeplakt. De race over 12 ronden. Zoals ik eerder al zei, dat bepaalt de startopstelling voor de Masters race van morgen. De race uiteindelijk gewonnen door Joel Eriksen uit Zweden. Met een tweede paardse Callum Elliott. Dat is een Engelsman die rijdt voor het Nederlandse Van Amersfoort racing. En derde vonden we terug, of vinden we terug, de Vin Kari, Nico Kari. Ja, is dat een verrassende uitslag? Nou ja, eigenlijk toch wel een beetje, want uh, wat ik eerder al vertelde, je hebt dat de Europese kampioenschap uh, natuurlijk, wat uh, ja, veel uh, uh, van de toppers daarvan zijn niet aanwezig. Geen niet hoogste staat van de wel aanwezigen hier in het kampioenschap, dat is Kellum uh, uh, Elliott. Mm -hmm. Ja, uh, die wist uh, met de start niet helemaal op het juiste moment weg te komen. Maar ik had hem uh, wel ingeschat als winnaar. Nou, dat kan ook nog uh, natuurlijk. Morgen is uh, eigenlijk uh, de hoofdrace van het geheel. En dan uh, zijn er weer nieuwe kansen voor Cullen uh, uh, Illert. Ja, want ik wilde het uh, net aan je vragen. Deze race uh, van vandaag, die uh, bepaalt de startopstelling van, uh, van morgen. En telt ja. die verder nog mee uh, in, uh, in de totaalpunten of zoiets? Nee, nee, totaal niet. Dus uh, wat dat er gaat uh, morgen weer met schone lei. Uh, alleen het feit dat de startopstelling uh, hiermee bepaald is... Nou wil dat niet zeggen dat de tweede plaats uh, de slechtste plaats is om uh, van start te gaan. Dat hebben we vandaag gezien. Joel Eriksson, de winnaar van vandaag, die vertrok van plaats 2. Dus uh, voor Cullum uh, Eriksson morgen dus uh, alle kansen om dat uh, te gaan nadoen. Dat staatje okay. uh, van uh, Eriksson. Hoe laat gaan ze morgen van start? Jeugd, mina, man, jij hebt zo'n die onverwachte vragen, maar ik heb het antwoord uh, erop. De uh, Marsus, de Formule 3, die uh, start morgen om 3 uur. Die wordt uh, op veel uh, tv centers uitgezonden, uh, wereldwijd. Dus uh, wat dat betreft, ook dat weer een mooie zand voor promotie. En een uh, race over één uur, als ik het uh, goed heb? Nee, dat is de GT Marcus. Dat is een race over één uur. En de Formule 3 race, dat is een race over 25 ronden. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Helemaal duidelijk. Dus ja. uh, morgen dus om uh, drie uur eigenlijk de hoofdrace van uh, Formule 3. En verder ja. wordt er nog heel veel andere klasses uh, uh, verreden. Ja, dat en, wel. Ja, zo meteen de Clio's. Dat klopt helemaal, uh, Clio's en uh, in de uh, Formule 3 hebben we dan uh, dit weekend geen Nederlandse vertegenwoordiger. Maar kijken we even naar de Clio, uh, Herve staat wel. Het mooie daarvan is uh, de eerste die plaatsen op de startopstelling voor uh, Race 1, die zo dadelijk van start gaat voor de Clio Cup. Die worden ingenomen door uh, Nederlanders. Yes. Pole position was er voor uh, Spaß en Bleekmolen. De tweede plaats, één uh, van van team bleek uh, René Steen. We hebben een uh, mooie derde plaats uh, vinden we terug. Uh, ja, onze Sandvorter Dylan Koster. Oké, okay, nou laten we hopen dat uh, Dylan een uh, goede race gaat hebben, zo dadelijk. En jij gaat hem uh, voor ons volgen en zo meteen rond uh, kwart voor vier, dan komen we weer bij je terug, Willem. Okay, dan weten we ook uh, hoe het ervoor staat met de Clio's. Helemaal goed, dankjewel voor dit moment. Willem van Deze, S vooraf, Circuit Bar Zandvoort. En ja, hij heeft uh, best wel mooi weer, hè, Vandaag, Dolly? Het heerlijk weer. Heerlijk weer, ja, en wij ook hoor. Wij zitten lekker in de studio aan de tolweg Tina. Echt lekker. En we draaien heel veel goede muziek <laughs> vanmiddag voor je. Waaronder deze van Delegation, hier zijn ze met Where is Love? the Love? Where is the love we used to know. I'll just pretend I'm bad CfM, je de delegation and where is the love. Nou, Dolly zei het net al om half drie. We gaan een mooie strandweer krijgen de komende dagen. En uh, ja, als je naar het strand toe gaat, vergeet dan niet je radio mee te nemen. Wat kun je het komende zomerseizoen met je radio doen? Eh, uh, ik zou hem gewoon uitzetten. Maar je kan hem ook gewoon opbergen. Je kunt ook uw radio van zeven hoog naar beneden laten vallen... en kijken hoe sterk die is. Oh, wat chillig. Ach, gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Z zet hem vast. Oh, oh. Op CFM vanuit Zandvoort. CFM is 24 uur per dag ontvangen op 106.9 FM. In Zandvoort en de regio is hier Erik Iglesias. Duelle el corazón. Solo Yo quiero acabar.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 beetje gewoon. Erik, en lees je als het wel... Corazon. Ja, ik vroeg aan jou... waar gaan we het nu over hebben? Nou, verzet windmolens. Ja, daar was ik helemaal op het voorbereiden. Jij wil contact daarover hebben. En uh, ik hoor ineens een gekraak in mijn oor. Ik denk, oh, jee, de boel gaat stuk. Heerlijk. Maar dat was uh, collega Harms die mij eventjes... Uh, Ter attentie, riep. Nee, het is inderdaad uh, nog een uh, ruim half uur... Uh, staat de pop-up-wagen van uh, de stichting Verzet Windmolens... op de boulevard, uh, ter hoogte van het vroegere Dolfirama, hè, bij het uh, Venema-plein. Uh, en zij staan daar omdat momenteel in Katwijk uh, de beruchte en beroemde paal staat. Hè, de paal die ooit door Huigmolen naar De paal van ontworpen. Huig. Ja. De Huigse paal die staat nu in Katwijk. Ja. Nadat die ook in Noordwijk is geweest. Om natuurlijk te protesteren tegen dat vreselijke idee van minister Kamp... om dus 700 windmolens van zo'n 250 meter hoogte... Uh, vanaf Bergen tot aan Hoek van Holland te gaan plaatsen op 18 kilometer, 18,5 kilometer uit de kust. En uh, Dat gebied is inmiddels aangewezen door minister Kamp, maar, maar het is nog niet uh, bevestigd. De Tweede en de Eerste Kamer moeten het daar eerst nog over gaan hebben. Nou, Om nou uh, die protestactie in Katwijk een beetje steun uh, te geven uh, staat Esther Jansen momenteel uh, met uh, de pop-up car bij het Van Venemaplein dus, om handtekeningen binnen te halen... en aandacht te vragen en aan de mensen te verzoeken... om een zienswijze in te dienen. Nou klinkt dat heel duur, een zienswijze indienen. U kunt er in het Zandvoorts nieuwsblad van deze week alles over lezen... want daar staat heel uitgebreid wat daar de bedoeling van is. En dan kunt u ook precies zien over welk gebied het gaat. Het gaat om de gebieden... Die nu voor de parken zijn die u nu al ziet, het luchterduinen dus. En daarvoor gaan hele stroken komen met hele hoge molens die. Even denken, dus toch wel bijna zo'n drie keer zo hoog zijn... als de molens die we nu zien. Jeetje. En een, ja, echt 250 meter. Dus ruim drie keer bouwen spellen hè? En dan nog dichterbij. Want dit park staat op 23,5 kilometer. En de geplande molens staan op 18,5. Het moet gewoon niet gebeuren, mensen. Want er is een heel mooi gebied in Amuiden, ver, waar dat kan. En waar ze toch ook moeten gaan komen. Want daar zijn de afspraken over gemaakt. Alleen kamp heeft uh, het te veel op de deadline aan laten komen... en moet nu snel handelen. Nou, dat willen we niet. En uh, dat, tenminste dat hij dat handelen hieruit gaat voeren. Een zienswijze in, uh, inleveren, dat is niets anders dan uw mening op papier zetten over uh, de plannen van minister Kamp... Om, dat om die windmolenparken zo dicht op de kust te bouwen. En uh, het hoeft niet per se een duur en politiek onderbouwd praatje zijn. Het mag, en dat is nog het allermooiste, een brief recht vanuit uw hart zijn. En uh, stuurt u dat alstublieft in. En laat horen dat u het er niet mee eens bent. En denkt niet dat het al bekeken is. En dat we geen kans meer maken. De 5,4 kilometer hebben we ook gewonnen. Ja. Die is er ook niet gekomen. Maar als u niets laat horen. Dan komt het er. Ben. Dus... Voor, vanaf uh, afgelopen vrijdag uh, is, het, is die datum ingegaan... dat we dus onze mening daarover mogen geven. Dat wordt in de Tweede en de Eerste Kamer heel zwaar meegewogen. Dus laat u horen. Oké, okay, Dolly. En, en uh, ja, is een handtekening zetten niet uh, voldoende? Kan dat ook nog? Dat kan nog steeds. Tot vier uur uh, staat Esther natuurlijk uh, op de boulevard... waar u uw handtekening kunt zetten. Er zijn er inmiddels 50.000, maar het mogen er natuurlijk altijd meer zijn. Hoe meer het er zijn, hoe meer indruk gemaakt wordt. Nou ja, momenteel dus die uh, actie in de Katwijk. Dan word ik vanmorgen, daar hebben ze ook een Henk Kampvuur. Die vond ik wel leuk gevonden eigenlijk. Oh. Was dat, was dat uh, echt een... een, een uh, iets, heeft iemand dat bedacht of was dat echt een naam? Een eenkampvuur? Uh, ja? Nou ja, nee, dat is gewoon bedacht Fictief. natuurlijk, hè. Oh, dat is een fictieve ja, naam. Ja, voorwege die eenkamp ja, een natuurlijk, hè, met ja. Zijn kamp, vuur. Vuur. ja. ja nou, we gaan ja, ja. snel door, want we hebben nog zoveel te doen door Oeh. hier. Oh, oh, oh. En straks de vuilen was, mijn haren, dat wil ik groen. Maar dat kan morgen pas, de huur nog overmaken en de tandarts zometeen. Naar Valkenburg op Aken Waar moet ik dit jaar nou weer heen? 008 bellen Had ik dat boek nou uit of niet? ook kaarten bij bestellen vergeten vuil de zakken niet Die afspraak was veranderd En overrekt dat feest Naar de nieuwe van Bellini Ben ik gelukkig al geweest Ik ben geweest The. Ik moet nog eens wat jappen van een Italiaan. We hebben het weer. Druk, druk, druk. Oh. Je toontje lager en ik heb nog zoveel te doen. Ja, als je alle evenementen wilt gaan bezoeken van de komende dagen... dan heb je nog zoveel te doen, Dolly. Dat gaat niet lukken. Dat gaat zeker niet lukken. Al die mensen die dat allemaal bedenken hier Jeetje, in het dorp. hè? Zorg, wat mooi, hè? En dat allemaal toch maar ondernemen. En dan zeggen ik, uh, ze soms uh, ja. van in Zalvoort gebeurt er helemaal niks. Nee, nee, nee. Nou, je hoeft het raam maar open te zetten. Dat deed jij net. Ik denk, wat ruik ik nou toch, hè? Ja. Het leek wel vis, hè? Uh, Een Ja, die makreel. Oh, was ja, dat het? Ja, ja, oh, ja, ja, dat ja. was het. Ja, ja, ja. Ja, nee, dat is nog steeds aan de gang, inderdaad. Hè. Dus uh, dat stond gepland voor uh, zaterdag de 20e. Nou, toevallig is het dat vandaag. En dat uh, was vandaag om half elf begonnen. En het gaat door tot vier uur vanmiddag. Het uh, kampioenschap makreelroken. Dus. Bent u daar nieuwsgierig naar en wilt u weten wie de kampioen is? Ja, dan zult u toch bij de radio weg moeten en even naar het dorp moeten gaan. Naar het Raadhuisplein. U kunt daar gratis meekijken met hoe de makrelen gerookt worden. En uh, de jury zal om drie uur, dat is inmiddels geweest, hè? Ja, twee makrelen innemen ter keuring en daarbij wordt gelet op vet, uiterlijk en smaak. En om kwart voor vier, dus nog tien minuutjes, dan wordt de winnaar bekendgemaakt en volgt een openbare verkoop van makrelen voor een Zandvoorts goed doel. Kijk dus, dat is leuk. Kijk, ja. Dan kun je nou, die makrelen gewoon kopen. Zo is het maar net. Zo is het maar net. En dan gaat het nog naar een goed doel ook. Dus. Nou ja, dan vind ik het niet zo erg als u dan toch bij de radio weggaat, hè? Huisje naar het blij. Overge... Uh, zo is het, zo is het. Nou, dan hebben we ook vandaag, dat is inmiddels om twee uur begonnen... en ook gratis toegangbaar bij Strandpaviljoen Storm... is er een strandfeest dat duurt tot uh, 0000 uur vannacht dus. En uh, dat is een lekker zomers met de lekkerste deuntjes... met de dikste beats nou, wat hebben we nog meer vanavond? Is er ook een feest in de haven van Zandvoort. 30 Up, this is what it feels like. Een strandfeest. Dat strandfeest is niet helemaal gratis. Dat kost 12,50 euro. U kunt daar terecht vanaf half acht tot 10 voor 12. En uh, daar kunt u gezellig dansen, mensen ontmoeten... genieten van het uitzicht op zee... En uh, DJ Wally Deluxe draait een mix van zomerse disco classics. Uit voornamelijk de 70s, de 80s en de 90s. Dus de 70 80 en 90 jaren. En uh, de deurprijs is uh, 16 euro. En de tickets die u bestelt via www.swingsession.nl kosten 12,50. Nou, zoals we al gehoord hebben, vandaag en morgen de Sandvoorts Masters. Willem van Denzen houdt ons helemaal op de hoogte van wat daar allemaal gebeurt. Maar u kunt het natuurlijk ook zelf gaan kijken. Toegang in de duinen is gratis. Uh, dan ook, dat heeft u ook net gehoord van onze collega Albert Jan, de tweedaagse van Zandvoort. Het 50-jarig bestaan van de watersportvereniging van Zandvoort wordt dit hele weekend gevierd. En uh, er was dus een kustzeilevenement vandaag. Maar morgen zijn er allerlei dingen te doen. Uh, surfen, kitesurfen, uh, katamaran races. En uh, dat kunt u allemaal uh, gaan bezien aan de Paulus Lood Boulevard bij paal 67. Dan morgen weer zo'n heerlijke, ouderwetse, knoergezellige uh, zomermarkt. Van 10 uur s ochtends tot 6 uur s middags in het dorp. meer dan 300 kramen en een scala van straattheater. Die uh, zullen het uh, succes van de voorgaande jaren gaan evenaren. Heel gezellig en natuurlijk ook gratis toegankelijk. Dan hebben we morgen, 21 augustus, het concert van de Rutland Concert Band. Dat is op het ba badhuisplein. De toegang daar is gratis, dus dat kunt u zo gezellig even aanschuiven en mee gaan luisteren en kijken. De tijd dat zij beginnen is om twee uur en zij spelen daar tot drie uur. En ze spelen een gevarieerd programma van klassieke en hedendaagse muziek. Dan, mijn blaadje wil even niet mee, dus even een, een tel geduld. Uh, dan is de expositie Amsterdam Beach in het Zandvoortsmuseum aan de Swaluweestraat 1. Dat is tot en met morgen, dan is de laatste dag dat u die expositie kunt zien. De entree is 3 euro en voor mensen tot 18 jaar en museumkaarthouders is de entree gratis. Van 1 tot 5 is het Zandvoortsmuseum geopend. Dan natuurlijk, waar u van kunt genieten als u toch naar de zomermarkt... en naar het Zandvoortsmuseum bent geweest, het sculpturenfestival, Alles staat nog te bezichtigen, alle bezichtigingen zijn gratis... en u kunt ze overal in diverse locaties in Zandvoort-en-Zee aan het centrum vinden... en ook bij het Badhuisplein, waar dus dat gratis concert is. Nou, dan hebben we elke donderdag een bunkerwandeling... in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Het startpunt is aan de ingang van de Zandvoortse Laan. De prijs om mee te doen is 6,50 euro. En de aanvang is half elf. En uh, u kunt uh, tijdens deze bunkerwandeling... in de Amsterdamse Waterleiding Duinen... Uh, tal van bunkers uit de Tweede Wereldoorlog vinden... En onderweg naar die bunkers ontdekt u het gevarieerde landschap van dit duingebied... dat een unieke verzameling aan dieren en planten kent. En de gids gaat u natuurlijk niet alleen alles over de betonnen kolossen vertellen... maar hij weet ook, de meest, meeste kans, hij weet ook waar u de meeste kans maakt op het spotten van bijvoorbeeld damherten en vossen. Erg leuk en leerzaam. Vooraf aanmelden is wel verplicht en dat kan via VVV Zandvoort. Ja. Nou, tot zover... We zeiden de, het al, we God. hebben nog zoveel te doen. Zo, het programma is bijna over, zeg. En dan heb ik alleen nog maar dit weekend gedaan. Dit weekend, niet te geloven. Want het volgende geloven. weekend heb ik dan nog maar niet gedaan. Want dan is er weer zoveel te doen, zeg. Nou, die pakken we morgen gewoon eventjes. Zo bij is het. Zelf het op zondag. Dankjewel, Dolly. Geen duidelijk. De evenementen staan na te lezen op de CFM app En die kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek gewoon even onder ZFM Zandvoort. En je hebt uh, onze eigen app op jouw telefoon of tablet. En je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes evenementen en live zit natuurlijk live naar CFM. Even lekker mee dansen met deze van Major Laser. Jorden, light it up. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, we schakelen weer live over naar het circuitpark Sanford. Naar onze race reporter Willem van Dezen. Die het hele weekend bij de Sanford Masters uh, aanwezig is. We hebben zojuist uh, de Formule 3 race gehad. En die werd gevolgd door de clio Race die nu gaande is op het circuit. Nogmaals, goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag. Ja, de Renault Clio uh, Cup Central uh, Europe. Uh, om het uh, compleet te maken. Een race over een half uur. Nou, we zijn inmiddels uh, zijn een kwartier onderweg... en we hebben, denk gereisd... zo'n, uh, nou, misschien 400 uh, meter. Want, uh, huh? ja, de eerste startrijen uh, die waren. Sebastian Blechemolle en René Steenmetz... Uh, ja, uh, Steenmetz uh, die ree achter uh, Sebastian. Sebastian uh, startte goed, had de kop ook uh, te pakken. Maar in de gelfbochten... Uh, ja, uh, ging uh, Steenmetz toch over tot een... Uh, ...iets wat... Uh, ...in menig eens over domme actie... ...en tikte daarmee... ...ze uh, de muur in uh, onderaan de hunzer... ...zelf uh, klapte die ook in de muur daar... ...en uh, allebei de auto's... Uh, ...stonden op een punt uh, ja, waar ze... in de weg stonden... ...met veel schade, dus niet zo 1, 2, 3 van de plaats halen... ...gevolg was dus... Uh, ...safety car en... ...safety car, uh, ja, daar zitten we nog steeds achter... ...en als het goed is, uh, gaat hij uh, zo dadelijk de baan af... ...en dan gaan we de race opnieuw uh, beginnen... Gevolg de was dus uh, 1 en 2 uh, vertrokken. Op een eerste plaats uh, vinden we nu terug, uh, terwijl we ze net beherstart hebben gehad, uh, Andreas Stoepeling. Die komt uh, uit Oostenrijk. Met op tweede plaats uh, Dylan Koster. En derde vinden we dan terug, uh, ja, goed old uh, Mi Michael uh, Michel uh, Blegemol. Uh, die uh, de 65 uh, gepasseerd is, uh, heeft. Slaar we inmiddels. Maar toch in de Clio's uh, nog steeds rijdt En dat niet uh, onverdiend wordt doet. Ja, is uh, dat uh, de enige klasse waarin uh, Michel Blekemole nog uitkomt? Ja, uh, die rijdt uh, nog wat races in die uh, Clio Cup uh, her en her uh, in Europa. En uh, ja, dat is eigenlijk datgene uh, wat hij uh, doet. Uh. Hij is op uh, weg, uh, ik, ik ben het aan tot maar ik dacht, uh, want het lijkt me al heel veel, uh, om de duizend uh, races uh, te oh, gaan like. halen. <laughs> ik vroeg laatste stand, als je, ja, dan moet naar ja? een uh, Jan uh, Bakker uh, vragen, dat is iemand die alle standen en alle races uh, van overal op de wereld bijhoudt. Hij zegt, die weet het exact, uh, maar ik uh, moet de duizend gaan halen en ik zit er niet ver meer vandaan. Hij heeft volgens mij bijna alles gedaan, hè? Ja, ja, tot uh, Formule 1 naartoe heeft uh, hij ja, gereden. oké. Okay. Ja, dus? Ja. Ja, vandaag rijdt hij weer lekker mee op de vierde plek. Op dit moment. Ja, ja, daar komt hij. Hij is net hier gepakt. En een plaatje terugvallen aan de vierde plek. Maar uh, desalniettemin, uh, ja. Het blijft uh, zijn leven en hij uh, zegt, uh, het reizen doe ik nu uh, van mijn houden. <laughs> ja, geweldig. Die hij zich daar zorgen over hoeft te maken. Maar goed, uh, hij blijft bezig en hij heeft natuurlijk uh, twee zoons uh, die op een, uh, vooral uh, Jeroen dan op een heel hoog uh, niveau reizen. zijn Bas ook, uh, uiteraard. Maar voor zijn Bas was het uh, dit keer uh, snel over, hier onderaan de terug. Oké, okay, Willem, dankjewel voor dit moment. En uh, straks kom ik uh, bij je terug in de derde, laatste uur. Met ook de uitslag natuurlijk van deze clear auras look me a drink left said her name was Delilah, and i'm like you should come out I want figure hundred, hundred and fit it. Love how you move, you know that I'm with it. Perfect size, I know that you fit it. Just let me eat it, you know, me not quitting. Pondy the hell, like I see, and did he, me not want him, I want them to watch me like Sin City. Full time you run the thing, me thought legit, if you don't come, give me that, would have been a pity. Girl. My girl, calm me down, I see something I want in my life, and then waste time. Wait. Are you with me free every day, baby, full time, or you're yeah, there for me, man? I understand. Summer, Ik vind dit zo'n geweldige plaat, hè wat leuk is? Je pakt gewoon een klassieke van Maxi Priest en Klaus toe, en je maakt er gewoon een hele nieuwe versie van. Een lekkere dansbare versie van uh, Jean-Paul. En die heet Make My Love Go. ZFM 24 uur per dag op de radio, maar ook op tv. Leef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text tv, op kanaal 45. En kijk je digitaal via zich al, dan ga je naar kanaal 40. Daar heb je 24 uur per dag, CFM TV. Met de laatste berichten uit Zalvoort en de regio. En natuurlijk het radiogeluid op de achtergrond. Wat wil je nog meer, hè? Mooi, nou, dadelijk deze plaats zo oh, vlak voor het nieuws en weer van 4 uur. We kunnen nog twee draaien trouwens. Waaronder deze van TVV. Terug in de tijd met de Dirty Cash. It's like a bad dream. Money's the thing. wasmachine aanschaffen, al het geld erin. En dan gaan we het gewoon wit wassen. <laughs> Je hebt geen dirty kist meer, toch? Zo is het, maar mag ook met kleine beetje's hoor. Jawel hè, We, jawel, we, jawel. we hebben niet allemaal zoveel geld voor een grote wasmachine. Zo is He? het. <laughs> Doe, draai, draai een paar wasjes. Een handwasje, een handwasje, handwasje. zou het worden wasje. in mijn geval. <laughs> Oké, okay, nou, we zijn bijna nu aan het eind van uur twee. Heb jij ja. nog een berichtje voor ons? Ja, nou ja, er is donderdagavond iets heel vervelends gebeurd. Hè? Net, uh, net aan de rand van Zandvoort, aan de Zandvoortse Laan... daar is een... Uh, een, uh, een op de rotonde is iemand van achteren aangereden, een motor. En uh, door die botsing, door die aanrijding van de achterkant... werd hij gelanceerd... En hij landde weer bovenop, een voorganger, bovenop zijn voorganger, een mm. auto die daarvoor weer reed. En uh, daarvan was dan weer vervelend dat daar een kleine dreumes uh, op de achterbank zat. Maar die mankeerde wonderwel helemaal niets. Nou, en een getuige heeft gemeld uh, aan, uh, bij RTV Noord-Holland... want die heeft dit bericht uh, verspreid... Uh, dat de motorrijder op het asfalt naast de auto voor hem terechtkwam. En hoewel hij bij de aanrijding het stuur van zijn motor in zijn buik had gekregen... bleek de motor, bij, na onderzoek door ambulancepersoneel, verder ongedeerd. Nou, voor de zekerheid werd ook dat hele jonge knulletje nagekeken, dat kleine dreumesje, En die was net als zijn ouders flink geschrokken van die harde klap van de motor. Maar hij bleek ongedeerd. Omdat hij goed vast zat in zijn kinderzitje. En... Uh, Daardoor zat hij nog steeds op dezelfde plek. Nou, diegene die van achteren aan was komen rijden... en alle ellende veroorzaakt heeft... die heeft een blaastest afge afgelegd. En uh, daar bleek dat hij te veel had gedronken. En het was ook nog wel een beginnend bestuurder. Hij is meegenomen naar het bureau en daar werd onderzocht... hoeveel alcohol hij precies in zijn bloed had. Nou, die is voorlopig klaar. Die is eventjes inderdaad klaar. Die mag weer terug gaan fietsen. Eventjes, uh, eventjes ja. van de weg. Nou, gelukkig ja. uiteindelijk toch uh, goed afgelopen. Gelukkig, uh, jongens. Dit ongeval van afgelopen donderdag. We gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur met Stressed Out...